Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. In slachthuizen is vorig jaar vaker poep aangetroffen op vlees... dan in het jaar ervoor, meldt RTL Nieuws... op basis van gegevens van de Voedsel- en Warenautoriteit. Mest komt op het vlees terecht... als de darmen niet op de goede wijze worden weggesneden. 49 slachthuizen hebben in de afgelopen 14 maanden een boete gekregen. In de ruim twee jaar daarvoor werden 39 boetes uitgedeeld... Ondanks de stijging van het aantal boetes is er volgens de NVWA geen reden om te twijfelen aan de veiligheid van Nederlands vlees en leven slachthuizen de regels over het algemeen goed na. Minister Blok heeft Suriname verontschuldigingen aangeboden voor zijn uitlatingen over dat land. In een besloten bijeenkomst noemde Blok Suriname een mislukte staat. Die term wordt meestal gebruikt voor landen zonder behoorlijk bestuur of rechtsstaat, zoals Somalië. De woorden van de minister vielen helemaal verkeerd in Suriname. En in een brief aan zijn Surinaamse ambtgenoot noemt Blok die uitspraak nu aanstootgevend. Hij erkent dat hij zich in te scherpe bewoordingen heeft uitgelaten... en dat hij dat niet had moeten doen. Rusland heeft de Verenigde Staten gevraagd om de vrijlating van Maria Boutina... die zondag werd gearresteerd op beschuldiging van spionage. Minister van Buitenlandse Zaken Lavrov deed het verzoek in een telefoongesprek... met zijn Amerikaanse ambtgenoot Pompeo. Volgens Moskou zijn de aantijgingen tegen Boutina verzonnen. Volgens de Amerikaanse justitie heeft Boutina via seks en misleiding geprobeerd... te infiltreren in politieke organisaties in de VS en ook in de wapenlobby NRA. De veertiende etappe van de Tour de France is gewonnen door Omar Fraile. De Spanjaard kwam in maanden solo over de streep. Tom Dumoulin, Chris Froome en gele truidrager Geraint Thomas kwamen zo'n 20 minuten later binnen... De Moulin verloor 8 seconden op de nummer 4 in het klassement Roglic. Het weer, vooral in het oosten en zuidoosten, lokaal een regen- of onweersbui. Verder licht of half bewolkt. Landinwaarts blijft het nog een tijd lang warm. Morgen geregeld zon en droog en het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Chris Zombakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Euro Breakdown. Ja, natuurlijk de Euro Breakdown. We gaan ook gelijk beginnen met de tips, jongens. Want Patrick heeft een tip. En ja, ik, ik ga je straks even laten horen waar we die man van kennen. Dat doen we even aan het einde van de tips. Maar eens even oh. kijken of jullie dat weten. Patrick, kun jij in ieder geval al wat over, over, over de artiest zeggen? Ja, maar dan verklap je het. ja. Ja, laat het zo zeggen, ik noem alleen de naam van de artiest niet. Nee, oké. Okay. Oh. <laughs> niet van de artiesten. Zeg maar, hij is ja. heel bekend. Ja, hij is ja. heel bekend al jaren. zeg maar, 87. Nee, ja, 87. Dat is ja, het eerste iedereen, nummer, uh, nummer uitgekomen. Zo. Het was eerst een rode en nu heeft hij zwart haar. Ja, zoiets. Ja. Dus dus het is wel geverfd, daar. Uh ja maar niet uit. Nou. Hey, maar dit is een man die kennen jullie allemaal. we gaan hem straks na de tips gaan we even even een, een klein stukje van de platen bijpakken waar hij nou onbekend staat. en ik denk als je die plaat hoort dan weet je gelijk over wie we het hebben. maar voor nu gaan we luisteren naar Shivers. I got the fever, I'm a believer. I'm a believer and you know I can't deceive you ooh, ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh, ooh. You think I'm lying or over trying It's electrifying, this is so terrifying Singing. Wie heeft zijn stem ondertussen herkend? Ja, ik. Ja, jij hebt zijn stem herkend. We zeggen nog even niks over de naam. Nee. We gaan even een plaat even bijpakken pakken die uh, wat bekender eigenlijk van hem is. En uh, eens even kijken. Nou, dan kunnen we uh, Ik denk, denk, als ik deze plaat aanzet dan, dan weet iedereen het. En dan hoef ik denk niks meer te zeggen over de naam. Hoop ik. Oh. Ja, wie zou dit nou zijn? Wie zou dit nou zijn, hè? We're no strangers to love. You know the rules and so do I. Ja, jongens was hebben over Rick Ashley, never gonna give you up. En die heeft. Uh, dat is dus Wanneer gaan wij nou een duo vormen? Ja, ik denk dat wij het en dan zeker hebben. Ik voel me buitengesloten. Ja, jij kan niet zingen. Je kan niet, niet. Ja, niet. Niet. niet eens lezen. Dat boeit me niet. Ik mag het doen alsof, toch? Of oh, wat ja, als jij is gaat luchtklemmen? Nee. Zeker. Nou, dat was dus de tip van Patrick Rick Ashley, ook wel bekende van het nummer natuurlijk Never gonna give you up. En die heeft uh, de tip van Patrick was dus de nummer shivers uh, deze week. We gaan uh, door uh, naar de tip van uh, Quintana B, oh, oh? Mr. Q himself. En uh, Mr. Q is natuurlijk oh uh, natural. En uh... <laughs> hij is wel uh... ja, was uh, dit was echt uh... ja, ja, vreselijk. Ja, ja, uh, uh, fuck. En Quinten is uh, natuurlijk uh, op vorige, vorige nee, twee weken terug op We Are Electric geweest en daar had hij ook een beetje last van uh, denkbeelden gedragen. Ik uh, ga gewoon even niks <laughs> anders meer zeggen. Imagine Dragons Natural.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 Trees shadowing what's happening, looking through the glass, found the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it, it bleeds out of world without the peace, face a, a bit of the truth. The truth that's the Fading to black, I'm fading Took an oath by The blood of my hand, Won't break it, I can Taste it, the end is Upon us, I swear Van Quinten. De tip van Quinten in Dragons Natural. Lekker hé. He. Heerlijk, heerlijk. Ja, echt wel vriendelijk. Je, je wel wat met in Dragons. Hè? Volgens mij heb je hem wel eens eerder als tip. Eh, soort van ik hun, heb uh, in Dragons eerder wel eens getipt, ja, wel, hè? Nou, nou zeker. Kijk. Volgens kijk, mij... Uh, nee, ik zou het niet weten. Tinder? Ja. Maar volgens mij ben je er wel eens eerder mee gekomen. Nou. Jawel. Tinder, hè? Dus. Nee, nee. nee, moet Tinder oh. niet. Oh. <laughs> dus ja. Ja, nou ja dat, waren dus in ieder geval, dat was in ieder geval de tip van, van, van Quint en Imagine Dragons National. We gaan uh, naar de laatste tip gaan we toe. De tip. De tip. De, de tip. De, de, de tip, tip, de, de tip de, de van tip. Mike. De tip van uh, Mieke. Mieke. Mieke. Mieke. Mieke. Michael. Ja, ik heb, uh, ik zit een beetje laatste, ben ik een beetje verdwaald eigenlijk in muziekland en uh, dat is uh, eigenlijk, uh, ja, ik weet niet, de ene keer is metal, de andere keer is de rock en top 40 vind ik ook nog steeds wel prettig altijd om te luisteren, hè? we presenteren hetzelfde, dus ja dan moet je dat ook wel doen. Maar denk... ik ben ook een beetje verdwenen in de hartstel zien. Ik denk dat het komt door het warme weer. Ik, ik denk nee. dat. En ja, ik, ik luister nu ook metal. Maken. Ik luister altijd metal. Ja, maar jij bent metal. Ik ben van staal. Wow. <lacht> ja. <lacht> Oké. Okay. Nou weten je gelijk waar we branden. Laten we maar gewoon doorgaan. Nee. Yes. We gaan door naar de volgende tip en dat is uh, Heroes en dit is wel de clean version uh, van cards. We could be heroes, golden like the sun, we could do anything, so come on everyone, we could light fires, and burn them in the sky, we could do anything. tip, de tweakers. Als je nog niet wakker was. <laughs> Inderdaad, dat doe wel. wel. <laughs> we gaan de tips nog even op een rijtje zetten voor jullie. We, zijn af, uh, we hebben afgetrapt met Rick Ashley met Shivers, de tip van Patrick deze week. En Imagine Dragons is eraan gekomen, Natural. Deze is van Quentin. En ja, de tweakers met Heroes. Die is van mij, alias MC Mickey. Mickey Mike. Mickey uh. Mike. Mickey Mouse. Ja. Dus ja, dat waren de tips. Dus nogmaals Shivers Natural en natuurlijk ook Heroes. Mocht je deze tips willen beluisteren. Ik heb een nieuwe Euro Breakdown lijst gemaakt. Um, die is natuurlijk ook te vinden um, op uh, Spotify. Uh, daar staan dus ook alle nummers in die wij vanavond dus ook he, af hebben gespeeld. En nog gaan afspelen. Dus zeker even de moeite waard om naar naar te gaan luisteren. Want er staan een heleboel nieuwe nummers in. En waarvan ik wel vind dat ze ook wel een beetje bij jarige tijd passen. En we hebben net een beetje de, de, het gesprek eigenlijk gehad. Dat we wel een beetje willen gaan nadenken of we uh, de dan op, op alle andere jaren tijden ook een beetje kunnen laten aansluiten. Maar hoe, ja. hoe valt dat bij de luisteraars? Dat, dat weet ik. je niet. We moeten meer input hebben. De ik denk dat we meer input moeten hebben. We maken maar, een polletje op Facebook. Maar, ja, ik, ik denk dat dat wel een hele goede is. Waar alleen wij op reageren. Ja, ja <laughs> zeker. Dan luistert het geen hond. Zelfs mijn moeder is gestopt met luisteren. Oh. Dat is ook heel of, nou heel ja. nou, ben Ik ben al twee luisteraars oh. kwijt. Ik heb er nog één over. En dat zijn wij op de koptelefoon. Yes, ja, absoluut. Maar ja. ze weten niet wat ze missen, bro. No jeer. Ze weten niet wat ze missen. Nee. <lacht> oh, heerlijk. Hé hey, jongens, we gaan in de gaan wij weer uh, lekker terug uh, ja, naar uh, de Your Breakdown. En we gaan uh, dan uh, ook weer door uh, naar Rudy Mental. Die heeft met Anne-Marie een nummer gemaakt, uh, uh, genoemd, genaamd, uh, live. Gaan we nu naar luisteren. Om half acht hebben we natuurlijk MC Falafel die hier de tent even weer komt afbreken. Half negen. Ik heb wat met half acht en half negen. Iedere keer als ik die rotklok kijk, ga ik weer mis. Kan jij wel, kan jij wel klok kijken? Nee, ik heb dyscalculie. Het oh, is ja. ja. ja. dus gewoon... Weet je, dit is gewoon... Oh, sorry. Ja, weet je, het is vijf. Ik even. veel. Ja. Nee, maar dus in ieder geval om half negen hebben we dus inderdaad uh, MC Vlof, die de tent komt afbreken. We gaan, daarna gaan we gelijk door. Want we gaan je moeder maar weten spelen. Ja, ja. Ja, we Hoetje, hebben een onwijs leuke, lekkere categorie. Ik ben benieuwd of... ...de mannen er klaar voor zijn. Gaat Quinten de zegen vasthouden... ...breekt Patrick de vloek. Je komt er allemaal achter na half acht... ...nadat we natuurlijk de Your Breakdown hebben doorgenomen. Maar eerst gaan we eens even door naar Let Me Live... Henry, Mr. Easy, Rudimental en Major Laser. And then I say to myself, oh, it's never as it seems Cause I am the one, I rule my world Nobody rule my destiny Cause you are Ja, Is Closure en Fatoumata Mata. Nog even afluisteren met de plaat Ultimatum. Gaan we ons langzamerhand voorbereiden? Want om half negen is het zover. MC Flavel En de Euro Breakdown. We gaan eens even kijken. De nummer 20 tot en met 10. Wie staat waar? En als ik er zo over nadenk. Is dit ook wel iets. Dit is jingle materiaal. Dit is gewoon. Jongens, even erbij. Dit is gewoon jingle materiaal. Ik vind het lekker klinken. Dit is. Dan kan je wel lekker doorheen lullen ook. Ja. Lekker jingle materiaal. En ik zei dat ook al, het heeft een beetje een strand, uh, strandgevoel. Ja. Ja, ah. heerlijk. Lekker zomersdrankje erbij. Lekker, lekker, lekker, lekker, lekker. chillen. Tonnetje erbij, brilletje op. Gitaartje erbij. Zeker, zeker. Zeker. Uh, ja. En dat lekkere dingetje waar ik de naam niet mag van noemen. Met Bier. een citroentje. Hier. Citroentje. Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen, dit is wel uh, het nummer ook om een corona te pakken. Ah. Dat, dat is. <laughs> dit is, uh, ja, bond hè. Ja, maar dit is wel het nummer om ook lekker een coronaatje te pakken. Ja, nou, lekker, uh, lekker gewoon even te gaan. Heerlijk. MC Valaffel uh, komt straks langs, want de traptreden alweer opgeslopen. Want volgens mij hoor ik uh, gestommel. Nee, dat was Patrick. Of was dat Patrick? <lacht> Patrick die weer vergeten is om de deur ook dicht te doen. Uh, oh, uh, ik, nee, Quintin. Quinten? Ja, nou, nee, nou, ik, nou, ik weet het niet. <laughs> Ontken alles. Gaan jullie nog naar Stanford live, uh, jongens? Ik denk het niet. Dus we het er zo even over hebben. Ik, ik denk, misschien het, ik wel. denk misschien. het wel. Hangt er nog vlakbij? Dan lukken. gaan we samen. Yeah. Yeah. Oh shit. We mm -hmm. hebben een date. Gaan we gewoon op het podium staan, de meest surreal. Zeker, zeker. zeker kop, telefoon op. Heerlijk. En en jongens, jongens, jongens. <laughs> Volgens mij. Mm -hmm. Ik hoor wat. Mm -hmm. De man schuift nu aan tafel. Je weet, ik ben capabel. Vertel echt geen fabel. de deur dan de wafel En gezonder dan falafel. Ey, yo, die shit is zo verslaven En ik ben live in de house vanavond. Yes! Yeah. Ik hoorde ook in één keer die deur dichtgaan ik denk, jezus Mina, wat is What die man snel. Wat snel, jongen. Oh. Wat is die man snel. Heerlijk, hij is goed bezig. Maar ja, wat verwachten we. MC Verlaffel heeft hem even afgetrapt. We zijn er bijna op half negen. We gaan gelijk lekker beginnen, want op nummer 20 hebben we Better Now staan van Post Malone. En op nummer 19 Make Me Feel, Alex Dubai Skyline, remix van Janelle Monet. No Tears Left To Cry staat op 19 van Ariana Grande, op 18, sorry. En Let Me Live, Anne-Marie en Mr. Easy van Rudimental op plek 17. 16, Ultimatum, Edit, Disclosure. En daar hebben we natuurlijk uh, ja, net uh, nog naar geluisterd. En uh, Whenever, featuring Conor Mayard, Chris Cross, Amsterdam op plek 15. Dancing Alone, Axel en Ingrosso op plek 14. Remind Me To Forget van Kygo op plek 13. Therapy van Armin van Buren en we op plek 12 hebben we staan... En op plek 11 hebben we Lullaby van Sigala staan. I could be wrong. Lucas en Steve gaan we nu naar luisteren. En daarna gaan wij natuurlijk beginnen met... Je moet het maar weten, want het moment is aangebroken. Ik heb het al eerder gezegd. Gaat Quinton zijn winning streak vasthouden? Of breekt Patrick zijn eindelijke vloek we gaan het van meemaken. het eeuwige verlies? We gaan het meemaken, maar ja. Hey, misschien. I could be wrong. Lucas en Steve en Brandy...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 Dief. Brandy. I could be wrong. Ja, heerlijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. heerlijk. Jongens, het is tijd. <laughs> hey, ik, het heb is nog tijd. No ik heb nog nooit iemand zo hard is een game mode zet hoor. Jezus. Ja. De zenuwen gaan ervan af bij Patrick. Want uh, ja, het is... Uh... Die heeft me toch een triggervinger om de lucht in te rammen vandaag. Oh, oh. oh. Kast! We hebben, kijk uit, we hebben een kast hier. <laughs> Heb jij het bonnetje nog? Dan kunnen we hem teruggeven aan die IKEA. Ja. Zijn jullie er klaar voor? We gaan, Haki. je moet het maar weten, nog één keer uitleggen. We hebben het een tijdje niet gespeeld. Voor de mensen die net inschakelen, je moet het maar weten. We gaan eindelijk weer van start. En dat betekent maar één ding. Je moet het maar weten, houd in. Ik ga vragen stellen uit een categorie waarvan jij het inderdaad maar moet weten. En dat kunnen vragen zijn, ja... Die kun je wel weten. Je kan het niet weten. Je moet het maar weten. En als iemand een uh, vraag krijgt en hij heeft het goed, dan hoor je dus dit. Heb je het fout? Dan kunnen we wat verschillende geluiden erbij pakken. Maar ik zit, uh, we kunnen deze weer pakken. Maar we kunnen ook... bammer. Nee, uh, hoepie. Ja, Poepie, ja, ja. De Poepie? Jongens, we gaan van start. Willen jullie nog een testronde draaien of zijn jullie nee, klaar voor? Nee, meteen... nee, nee. Anders heb ik hem goed en dan sta ik eindelijk denk ik voor te staan eens een testronde. Nee, dat gaan we niet doen. Zo werkt het niet. Nee. Zo zijn wij niet Oké, okay, we gaan dan gelijk beginnen jongens. We hebben drie vragen, drie kansen om dit spel te gaan winnen. We trappen af met de volgende vraag. Het nummer GoldenEye. Door wie is dit nummer gezongen? Ik heb nog nooit van dat nummer gehoord. Is, Goldeneye is, is van het, James Bond. Ja, uh, oh. Wie heeft dat nummer gezongen? Ik weet niet. Hele bekende zangeres. Okay, dit was de testvraag. Dit is niet gelukt. <laughs> nee, dit is hele bekende, te bekende te zangeres. Hele bekende zangeres. Ja, Goldeneye dat zo een tijdje Big bleven. wheel keeps on turning and the proud Mary keeps on burning. Rolling, rolling, rolling like a river. Dit was een tip. Dit is een tip. Ja. We, weet je nog? Simply the best heeft ze ook nog gezongen. Ja, hoe heet Tina Turner. Ja, dan gaat hij naar Patrick. Dat was wel duidelijk. Ik had het nooit geweten. Patrick pakt een vroege voorsprong. Maar dat zegt in het spel nog helemaal niet. Als dit een test had geweest, dat ik goed gehad. Hij zegt net wel zelf dat het een test was. Dus we gaan nu beginnen. Het telt gewoon als een punt. Ja, toch wel. Jongens, we gaan door naar de tweede vraag. Alles kan nog gebeuren. Patrick heeft één punt. Quinton staat op dit moment op nul. Maar. We gaan het meemaken. Jongens, welke musical is gecompenseerd door Andrew Lloyd Webber? Een hele bekende musical, uh, man, man van de musicals. Producer. Ken, uh, ken jij musicals? Uh, nee. Ja maar. ja, maar. Andrew Lloyd Webber. Welke Engels, musical Engel, is, heeft hij Eng mu gecompenseerd? Internationaal musicals. Het is een hele bekende. Is het een Nederlander? Een is het, een Engels, een Nederlandse uh, het is Engelsman. Het is, is het een, een Nederlands musical? Uh, het is een Engels musical. Oké. Okay. Mm. Dat weten we niet. Ik ook niet. Multiple choice? Ja. ja. Multiple, multiple, multiple gok. gok. Multiple gok. Ja, doe dat eens. Dus. De eerste! Wacht, wacht, wacht. Voordat ah. we gaan. Mag ja. ik al gelijk mijn klauw opsteken als ik weet, denk dat ik weet wat het is voor moeten wachten? Ik zou dan. nog wel even wachten. Ik zou maar, even maar je mag hem wel opsteken, maar dan, moet je, dan stopt hij met de antwoorden geven. En dan moet jij gewoon ah, okay. zeggen wat het is. Ah. Dus we gaan beginnen. De vraag luidt, welke musical is gecomponeerd door Andrew Lloyd Webber? Is dat A, Siske de Rat, B, The Nutcracker, C, The Phantom of the Opera en D, Shoes for Life? C. Jij gaat voor C? Nou, ik zeg ik Siske de Rat. The Phantom of the Opera, je ja. vult Quint erin en ja, uh, Patrick gaat voor Siske de Rat. Patrick, voor jou is het... Uh... Helaas, en voor Quinten. Ja. De stand is gelijk getrokken. Iets met die schoenen, dat, ja, dat vertrouw ik dat, nooit. Ja. Ja. Nee, maar dat kan ook niet te vertrouwen zijn met Mike. Nou ja, dat, uh, dat is inderdaad. En ik heb jullie Spannige alles. Spannende uh, finale weer. Ja. ja, ik heb jullie gewaarschuwd. Ik heb dus, twee uh, de handjes, moet je voelen. Ah, man. Ja. Ja. Niet aanraken. Jongens, zijn Let's jullie go. er klaar voor? Want dit is ook de laatste vraag. En ik ja. ben benieuwd of jullie het weten. Ik denk dat Patrick deze wel zou kunnen weten. Oh dat shit. Dat denk ik. Maar dat, I dreamed a dream. Is een bekend nummer. En uit welke musical komt deze? Een dream, a dream, Ja, Ik kan het zingen. Ik ken dit allebei niet. Ja, ik ken het liedje wel. Dit is ook op de American Cartalent geweest of zo. British Cotalent, Susan Boyle heeft het. Ja, Susan Boyle, ja. Maar van welke. Er is ook nog een film van gemaakt. Ja. Je zit ooit films of musicals kijken. Nou ja, maakt niet uit. Je moet het ik ben, maar weten. Ik ben jong, hè? Ik, ik drink veel en ik ga naar feesten. Moet... Ja, nou, ik ben oud en ik drink ook en ik ga ook naar feesten. Wanneer dan? Niet. <laughs> feestje, feestje in je badkamer tel niet, jongen. Oh. Okay. Dus ja, Mijn own Multiple party. Of, of, of, of doe ja. een andere vraag. Andere vraag? Ja. ja Wil je ja, ja, een andere ja. vraag? Ja. ja, dit weet ik echt niet. Nee. Maar okay. wat was het antwoord? Ja. Ja, het antwoord uh, dat was les miserable. Oh, dat zei ik nog. <laughs> Jij zat erbij. Ik zeg dat, ik nou ja, het nee, zal dan het niet misselnabelig geweest nou. zijn. Nee. Ja. <laughs> ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ah. Dan gaan we gewoon een vraag uit een, uit een andere categorie pakken, want ik oh. wil het jullie natuurlijk wel zo moeilijk mogelijk maken. Waarom? Waarom? We, we, we hebben de ja. tijd niet. Hij is, hij is jong, ik ben oud, dus doen ja. we even wat in een jaren la, later. Of nee, nee, denkt, nee, Laat me, nee. laat me. Oké, okay, go. We gaan uh, naar... Uh, waar, waar zullen, wat zullen we doen? Zullen we tv en film pakken? Doen we dat wel? Ja, doen we wel. Maken we het jullie lekker makkelijk. Dat was de vorige vraag ook. Nee. Laatste vraag. Het staat 1-1. De stand is dus gelijk. Welke acteur speelt generaal Maximus in de Amerikaanse film Gladiator? En dit moeten jullie weten. Oh. Is het weet toch? ik veel. Ik zeg maar wat. Uh, Steven Seagal. <laughs> Zo. Echt <waar>. Gewoon. <lacht> ik of kan Arnold het niet nee, Ik kan het echt niet uh, uh, weet Mag ik, ik, ik een hint? Zeg maar ik... Het <lacht> heeft met iets met een kraai te maken. Met? Met een kraai. Een hint. Een kraai. Kraai. Ja. kraai. En er komen geen bonusvragen <lacht> jongens. Dus als de stand gelijk is, blijft die gelijk. Ik weet het niet, wat bedoelt hij? Krai. <laughs> Willen jullie verlost worden? Uh... Als je denkt, als je het zegt, denk maar, je is oh het ja. echt, echt een bekend persoon? Ja, zeker. Voor en... ons ook. Ja, <laughs> dat is toch belangrijk. Uh... Jongens, ik heb nu een antwoord nodig. Hans Kraai junior. <laughs> <laughs> nee, ik. Uh... ik het is een kraai. Ik zeg, jongens. Uh, ik weet het niet. Echt niet. Jullie oh, weten het ook niet. niet? Nee. Nee. Russell Crowe. Wie? Oh. Russell Crowe. Oh, die. De stand blijft gelijk jongens. Ik ga geen extra vragen stellen. Ik moet heel streng zijn hierin, want anders zijn we echt gewoon veel te veel tijd. Doe snel bonus nu. Drie seconden. 1, twee, drie. drie. Nou. Zeg nu snel wat. Ja, kom. Ik, zeg ik, nu snel wat. Ik, ik kan een bonus. Weet je wat? Ik geef jullie nog één bonus Zeg frame. nu snel dan. En dit, heeft, <laughs> dit valt niet onder de categorie. Categorie die ik eerder heb gekozen. Ik was uh, vanmiddag natuurlijk een, uh, op het strand met mijn uh, vrouw en kind. En uh, toen zei ik van... Joh, hè, gatje, laat mama maar even met dus. Kom maar even lekker bij papa zitten. Ik geef jullie een multiple gokvraag hierop. Ja. En mijn dochter gaf hier dus op het volgende antwoord. A. Ja papa, natuurlijk kom ik bij jou zitten. B. Nee, ik wil zwemmen. C. Ja. Nou zit je alleen. Dat kan gebeuren. D. Schoenen en pirouetjes. <laughs> en ik wil... <laughs> zeg maar... Heel snel een antwoord hebben. <laughs> A, lieve papa, ik kom bij zitten. B, nee, ik wil zwemmen in de zee. C, B. Ik zeg C, ik zie jou dat wel doen, maar... B. B kan ook. Wat vullen we in, jongens? Wat B, ik, C. ik B. Wow. Ja. Ik Quint en C. Zou je zien dat het anders is? Dat is <laughs> <uiteraard> <laughs> echt wel Nee. Het schoentje oh, zit weer zij, uh, zij gaf het volgende antwoord. En dat, ik stond daar echt met mijn bek vol tanden bij. Want ik zei dus. Uh, ja, maar dan zit papa helemaal alleen. Wat zegt zij? Ja, dat kan gebeuren. <lacht> dan zit je alleen. Ik heb je afgemaakt, Jemig. Ja, nee, dat was het oh. inderdaad. Het is antwoord C. Dus ja, Quinten, je gaat uh, weer aan de haal. Oh. Ik hoor niks meer. En Patrick, ja, je, hebt de, je, hebt de, je hebt de vloek niet kunnen breken. Nee, wat een kut vragen. Nee, ja, nee, dit waren gewoon vragen die Wat een slechte showman. Het was hè. legit. Ja, nee, dit, was, dit was gewoon echt uh, legit, <laughs> inderdaad. Doe je. Ik <laughs> vind het heel jammer dat je, dat, dat je dit niet wist. absoluut. maar ik zie haar dat echt nog wel doen ook. Gewoon. Nou ja, zij, heeft, wat al, zij heeft altijd die teksten. Ja. Nou, ze heeft nog nooit een woord naar uitgewisseld, maar... Ja, nou ja, weet je, ze heeft mensenkennis, dus het scheelt weer. Ja. <laughs> hoe, hoe dan? <laughs> ja, kan yeah. Mike. Ja, oh, ja onder fun. andere. <laughs> Jongens, we gaan uh, verder. We gaan verder naar de Your Breakdown. Want uh, Om tien voor negen gaan we dus de nummer één onthullen. Nummer? De <laughs> nummer één. Is het truc of truc? <laughs> <laughs> oh, verschrikkelijk. Uh, draai die plaat. Daddy Enka. <laughs> en Dora Dora. nada que paralizar la calle como tú te llamas de donde tú eres dame el número para estar contigo en detalle tienes el Garrix Kelly en Ocean, hoorde je net? En hey jongens, het is 10 voor 9. Dat betekent maar één ding: we gaan de nummer 1 onthullen, maar begin eerst bij de nummer 10. I could be wrong: Lucas en Steve vind je daar. En solo van Demi Lovato en Clean Bandit staat op nummer 9. Ocean en Kelly, het staat op nummer 8. Hoorde je natuurlijk net met Martin Garrix. Flames, David Guetta vind je op plek 7. En op plek 6 hebben we Panic Room van ORA. En Long Way Down, W&W staat op 5. Hé hey meisje, met Esco. Tot op nummer 4. En nummer 3 hoorde je natuurlijk net ook voorbij komen. Jura, Daddy Yankee en Jackie Chan. Chesto vind je op plek 2. Op nummer 1 hebben we de eentje... die ook al een tijdje natuurlijk op nummer 1 heeft gegaan. Heeft een beetje gebattled eigenlijk de hele tijd. Um, met, uh, met, met solo... En uh, ja, doet dat eigenlijk op dit moment niet Is eigenlijk toch ook wel weer uh, ongeslagen Als je kijkt Dit nummer, uh, ja dit wel de zomerhit uh, van 2018 Is uh, geworden, denk ik wel ja. denk, weet ja. Ik weet het wel zeker eigenlijk Ik denk het ook En dit nummer Ja, hoe kan ik het eigenlijk anders zeggen Dit nummer, uh, dat er wordt eigenlijk gewoon beschreven Dat met één bepaalde move Ben je helemaal Verliefd, ben je verleid En welk nummer is dat dan? Ja. Aag, joh, dat weten we allemaal. Doe, Lipa, Kelvin Harris. One kiss. Als je het doet. Als je het doet. <laughs> zo jammer. Dank Zwangdaan, als je luistert. Zo kan het ook. Zelfs kan Mike, het maar zo. Inderdaad. Maar ja, die ene move. The one kiss. kiss you... Nummer één. Bij de Euro Breakdown. We komen zo weer bij je terug naar de het de programma af. Helemaal terug. Ja, dat was hem dan. Kiss je erop. One kiss, doe we liepen. Staat op nummer 1 in de Euro Breakdown. Heerlijk, heerlijk. Ja, jongens, we gaan straks afsluiten. En um, ja, dit was het eigenlijk alweer. Dit, dit was even en weer een uitzending dat we met z'n allen ja, hier man, gewoon nou, waren. Ouderwets gezellig. Way back. Dit is de OG Squad. Dit is zeker Aha. de OG Squad. Zeker. Dream Team. Ja, nou, dat zou ik niet zeggen, maar. Nou ja, weet echt wel. Je hoeft niet te ver te gaan. Wel. We leveren meer hits af dan die A-team deed in die 80s. Dus ja. Oh shit. Hij dropt hem gewoon, even. Hij dropt die beat gewoon, boy. Oh, wat slecht. Ja, wat Jongens, slecht. we gaan afsluiten. En we gaan ook uh, door naar het laatste nummer. Het dus een nummer wat uh, ja, uh, nog niet eerder in Euro Breakdown verschenen is. Maar ik vond het wel een lekkere plaat. Heel eerlijk. En we gaan er maar gelijk naartoe. Jongens, ik wil jullie in ieder geval bedanken. Quintin, Patrick. Wij gaan ja. zo nog even een, een, een borreltje doen. Hey. Zeker waar. En uh, ik wil afsluiten met een lekkere plaat. Met een, uh, een, zacht, een zacht zomerstintje. Miracles oh. Someone Special Coldplay Big Shaw. Goed weekend, jongens. Mijn vader zegt. See you. Trust me, get a degree, good job, 401. Turn K's to M's, what does it take? And maybe I could be the new Ollie of music, probably. Instead of doing it just as a hobby, like these boys told me to. I guess you either watch the show or you're show proof. Prove it to them or you prove it to yourself. But honestly, it's better if you do it for yourself. Never complain until we hit the oasis. One life, don't waste it, feel my heart racing. Success, I taste it. Ah, we on the verge of getting every single thing that we deserve.